Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Afgelopen oud en nieuw zijn 12 jonge jongens hun hand of een groot deel daarvan kwijtgeraakt doordat het misging met vuurwerk. Ze staken allemaal een Cobra 6 af. Die klinken zo... En dat is geen kinderspeelgoed, zeggen experts. Dit valt wel onder de categorie uh, grote en zware explosieven. Als een Cobra 6 in je hand uh, explodeert, dan is het ook uh, klaar met je hand. De knallen worden ook vaak gebruikt bij aanslagen, vertellen experts. Ze vinden dat zeker kinderen niet met dat spul moeten rondlopen en willen betere regels. Dat klinkt logisch als je hoort hoe vaak het fout gaat. Deze jaarwisseling raakten 54 mensen in Nederland zwaar gewond bij het afsteken van vuurwerk. En twee op de drie slachtoffers is nog geen 18. Het water in de Rijn gaat vanaf vandaag weer stijgen. Dat zegt Rijkswaterstaat. En ook de Maas komt hoger te staan na flinke regen in België. Vannacht wordt de hoogste stand verwacht. Daarom zijn er een hoop stuwen opengezet in de rivier, vertelt Rijkswaterstaat. Maar daarnaast hebben wij bijvoorbeeld ook de keersluis in Limmel. Dat is net boven Maastricht. Die hebben we gesloten. Tevens hebben wij stuw Belveld uh, vanochtend uh, gestreken. Zoals we dat noemen, zo mooi noemen. Dat is het openen. Uh, en daarnaast zijn we, as we speak, ook uh, de stuw in Roermond aan het uh, openen. En hierna volgen ook nog de stuwen linnen, Sambeek en Lid. Ja, zo moet het water prima op te vangen zijn, denken ze. Vanaf dit weekend wordt het weer droger en zakt het waterpeil. En het is al tientallen jaren oud. Maar er was nog nooit iemand gedukt om dit spel uit te spelen. ZE De Amerikaanse Will Gibson van 13, die lukt het wel. Tetris uitspelen. Nou ja, het spel heeft geen officieel einde, maar het vastlopen van de game wordt gezien als het uitspelen ervan. Vanaf level 155 kan het spel crashen. Gibson slaagde er bij level 157 in om het einde te halen. Hij streamde zijn poging en dus klonk het zo. Hij sleept ook nog eens het record binnen voor het aantal weggespeelde lijnen en de hoogste spelscoren. Krijg je nog het weer, trekken flink wat buien over. Soms eh, zelfs met hagel of onweer, vanmiddag zo'n 12 graden. Morgen ook nog regen, maar ook wat vaker droog. En dan wordt het een gat of acht. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 We zijn de tweede uur begonnen met Eddie Cochran, Three Steps to Heaven, gevolgd door Procol Harum, A Water Shade of Pale. En we gaan door met Jimi Hendrix. Hey Joe! Deze maand is er twee keer per maand een digitaal spreekuur. In januari op dinsdag 9 januari en 16 januari van 10 tot 12 uur. Op 9 januari is er om 10 uur een presentatie over Mijn Overheid en de berichtenbox. Op 16 januari is er geen presentatie. U kunt dan vanaf 10 uur binnenlopen met uw vragen. Dinsdag 9 en 16 januari vanaf 10 uur dus. Locatie Pluspunt. Zandvoort Noord passenger, let her go.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 snow zomer of winter altijd weer ZFM. i was dreaming of the Dit was Roxy Music met Jealous Sky. Weer of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het nieuwe jaar ging ook met wisselvallig weer van start. Waarbij je aan het eind van het eerste week van 2024 wel eens wat koeler kan worden. Vandaag blijkt de wind uit het westen tot zuidwesten te waaien... waardoor er regelmatig regengebieden of buien worden aangevoerd. Aan de temperatuur verandert de eerste instantie weinig met overdag 8 tot 10 graden. Vanaf donderdag gaat de temperatuur mogelijk een paar graden naar beneden... waarbij ook de regenkans steeds meer afneemt. In de eerste instantie levert dit ook nog temperaturen van 7 tot 9 graden op... maar in de daaropvolgende dagen kan het zomaar koeler worden. Op vrijdag en in het weekend kunnen de nachtelijke temperaturen s'nachts maar net boven het vriespunt liggen en overdag ook maar nauwelijks boven de 5 graden uitkomen. <tied> strong Dit waren Rhythmix met There Must Be an Angel. Open atelier is werken met verschillende materialen. We tekenen met houtskool, soft pastel, pen en inkt als schilderen met aquarel en acryl. U kiest zelf het onderwerp, landschap of portret waarbij u adviezen of directe hulp krijgt. Soms kunt u geadviseerd worden met een andere techniek of andere materialen te werken om uw visie te verbreden. De kosten zijn 130 euro voor 12 keer. Met de Zandvoortpas is het 25% korting. Aanmelden wwwpluszandvoortnl atelier En het begint dinsdag 9 januari en het duurt tot 2 april. Van om half tien morgens tot 12 uur. En de locatie is pluspunt Zandvoort Noord. Miami Sound Machine, Dr. Beat. Emergency! Paging Dr. B! Emergency! Cleedence Clearwater Revival was een Amerikaanse rockband... die zijn hoogtijdagen kende in de periode 1968-1972. De geschiedenis van Cleedence Clearwater Revival... voor het gemak vaak afgekort als CCR, begint de jaren 50... wanneer de broers Fogerty de formatie Tommy Fogerty en de Blue Velvets oprichten. Zij treden voornamelijk op in San Francisco Bay Area... en vergaren zo enige regionale bekendheid... In 1964 krijgt de groep een contract bij de platenlabel Fantasy Records op voorwaarde dat zij haar naam wijzigen in The Colliwakes. Er worden enkele singles opgenomen, maar die hebben weinig impact. In 1967 wordt nogmaals besloten tot een naamswijziging en gaat de groep voortaan door het leven als Cledens Clearwater Revival. Hier zijn Cledens Clearwater Revival met I Put A Spell in You. Take money.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 was Bonnie M. met Ma Beker. Zondag 7 januari vindt het traditionele nieuwjaarsconcert plaats in Zandvoort. De toegang is gratis. De optreden zijn de Beatspopzingers onder leiding van Arnold Westenburger... Zandvoort Gemengkoor onder leiding van Arjan van Dijk... Zandvoort Vrouwenkoor onder leiding van Hedwig Jurians... Sint-Agatha-koor onder leiding van Wim de Vries... en de muziekschool New Wave Zandvoort met pianisten... Camille Hilberts en Bo Stoudenberg. Agatha-kerk om half drie smiddags. Okay.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 een Zweedse klimaatgoeroe. Greta is geboren in 2003 en die wordt dus vandaag 21 jaar. Steven Stills, een Amerikaanse gitarist en songwriter. En Steven is geboren in 1945 en die wordt dus vandaag 79 jaar. En Steven Stills, dat is een Amerikaanse gitarist en songwriter zoals ik al zei... die het bekendst is als lid van de groep Buffalo Springfield en Crosby, Stillness Young. Na het uiteenvallen van Buffalo Springfield in 1968 vormde stil samen met ex burt David Crosby en ex-Holly Graham Nash in 1969 de supergroep Crosby, Still, Nash Young. Crosby, Still Nash en Young met Our House. I light the fire and you place the flowers in the vase that you bought. Day. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you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 tot volgende week. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond. Leun op mij. Leun op mij. Als het lijkt alsof niemand om je geeft Waarom je eigenlijk leeuw zie je wens jullie allemaal fijne dagen en een voorjele.